De pier in Scheveningen heeft afgelopen avond korte tijd een felle uitslaande brand gewoed. Het vuur brak kort voor middernacht uit in een feestzaal op de pier. Niemand is gewond geraakt. Uit voorzorg werden wel ambulances ingezet. Door de harde wind wakkerde het vuur aan, maar de brandweer kon kort voor ene het zijn brandmeester geven. Over de oorzaak van de brand op de Scheveningse pier is nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar DigiNotar. Mogelijk wordt het bedrijf na latigheid verweten.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 Dat concludeert een onafhankelijk bureau dat daarnaar onderzoek heeft gedaan. Tissinga raakte in opspraak door beschuldigingen van de PVV in Flevoland. Volgens die partij misbruikte de Dijkgraaf zijn positie... om de initiatiefnemer van een groot windmolenpark in het IJsselmeer... aan de benodigde vergunningen te helpen. Maar het onderzoeksrapport zegt dat Tissinga integer heeft gehandeld. Bestuur van het waterschap neemt de conclusies over... en heeft unaniem het vertrouwen in de Dijkgraaf uitgesproken. Dan is weer bewolkt en in het westen enkele buien. Ook overdag buien en langs de kust mogelijk een stormachtige wind. Wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Het Sietse Braksma. Ja, daar ben ik weer. Um, een hele goede nacht of uh, ja, welkom terug of uh, nou, morgen, ik weet het niet. Het ligt eraan. Gaat u werken? Bent u nog wakker en kunt u niet slapen? Bent u gewoon aan het werk? Um, we hebben het vannacht in de nacht op over spelletjes... En euh, nou, als u nog wakker bent, dan komt het mooi uit. Want dan kunt u meepraten. 0800 1121. nacht@eo.nl Of via Twitter. @denachtop1. Nou, ga ik eerst praten met mevrouw Zeventen. Want die hangt al een hele tijd aan de telefoon. Mevrouw Zeventen, een hele goede nacht. Goedenavond. Ja, goede nacht. Ja. U belde over de spelletjes. Ja. Nou, u mag uw verhaal doen. Zeg het maar. Ja. Ons spel, dat is triktrak. Een triktrak. Dat, is, dat heb ik zelfs in musea gezien. Bij de tentoonstelling. To een beetje onduidelijk geloof ik. Nee hoor. Uh, heb ik een, uh, op een oude op een tentoonstelling ooit een bord gezien uit de tijd van Karel de Vijfde zelf. Uh, het is een uh, spel. Uh, we hadden een, een, een soort kistje. En dat kon open en dan kwamen er twee speelvelden uit. Yeah. En dat was met vilt belegd. En dan had je rode en, uh, en witte yeah. uh, driehoeken spitsen erop. Yeah. En dan, dat werd gespeeld met stenen waar je ook mee kon dammen. Hetzelfde yeah. aantal. En... Uh, die moest je, dan moest je eerst met twee dobbelsteden moest je gooien. Tot je de bepaalde nummers had. En dan kon je ze op die vakken zetten. En die moesten door de twee dozen helemaal heen. Ja. En dat hebben ontzettend veel gespeeld. Maar dat klinkt, met heel groot plezier. Dat klinkt als begammen. Wat zegt u? Dat klinkt als begammen. Kent u dat? Ja, maar dat is eigenlijk Begammon een soort van hetzelfde. Andere. Dat is naar de hand gekomen. Oké, okay. want ik lees hier dat Triktrak de Nederlandse variant oud. op bekermen is. Maar het waren, het waren uh, grote uh, ja, dozen die een diepte hadden, dus van hout, ja. en met ingelegd hout, met die zaken en met dobbelstenen. En je moest het hele spel over van, van links naar rechts en dan naar de overkant en erop. En dan had je allerlei regels. Als je dubbel stond, dan, dan kon je niet geslagen worden. Mm -hmm. En je kon ze ook slaan bij anderen die enkel stonden. Oké, okay. En dat, ja, maar dat is echt bijna hetzelfde als Begemmen. Alleen wat, wat, wat ze nou zeggen, um, is dat bij Begemmen... Uh, dan heb je de stenen uh, nog niet op het bord... en moet ja. je eerst alles erop gooien. Dus dan moet je ja, eerst met een dobbelsteen je, je gooien. Gooi ja, en dat is een verschil met Begemmen. Oh, dat is dan, dan een andere vorm. Want ik ben al heel oud, ik word 90 jaar. Zo? Nou, alvast gefeliciteerd, ik weet niet wanneer het is. Want dit was een, een spel dat werd thuis heel veel gespeeld. Ja, hadden. en wanneer wordt u 90, mevrouw 70? Oh, met november. Oh, oké. Okay. En gaat u dan ook 90 kaarsjes uitblazen, of is dat een beetje te veel van het goede? Wat zegt u? Gaat u dan ook 90 kaarsjes uitblazen, of is dat te veel van het goede? Nou, nee, luister, ik. Uh... Ik heb gedacht, deze keer wil ik niet een heleboel mensen over de vloer. Dus ik ga uit. Gewoon een klein ja. feestje. En dan kunnen jullie vast met z'n tweeën nog een spelletje trek-trak doen. Oh, dat, mijn zus is helemaal verlekkerd op alle spelletjes. <laughs> op een kaartenpansion. Nou, dat en wordt vast een hele leuke verjaardag. Ik zie het al helemaal voor me. Ja. Veel plezier alvast. Ja. Dag ja. mevrouw 70, Alle beste. Dag. Ja, wat een mooi verhaal. Ja, en, en wat ik me dan ook afvraag... Hè, want ik, ik zie dat dat een trick-track, dat kun je dan op internet ook spelen. En eh, op, op mijn eh, mobiele telefoon met internet... speel ik tegenwoordig Scrabble. En je kunt Klaverjas op een telefoon. En nou, er zijn heel veel dingen. Wat zijn nou spellen die jij of u... Eh, ook graag online zou willen spelen? Spellen die je eh, gewoon altijd bij je zou willen hebben. Is het nou bijvoorbeeld dan een Rummikub of zo... dat daar een digitale versie van gemaakt moet worden... Of zegt u van, nou blijf straf eraf en hou het alsjeblieft gewoon tastbaar. 0801121 121 eh, is ons telefoonnummer en dan kunt u daarover meepraten. Aan de telefoon hebben we Els. nacht Els. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik, ik, ik kan op alles wat je nu zegt al wel antwoord geven. Nou, dan zo hou zo ik zo even mijn mond, neem ik, ik een brits. slokje water en dan ga jij praten. Ik bridge online. Ik brits, uh, ja met mensen over de hele wereld. Ik uh, krijg ze van alle kanten binnen, maar je weet niet wie het is. Je wordt gewoon voor het blok gezet. Je krijgt drie andere speelpartners yeah. en daar breng je mee. En dat is heel erg leuk. Maar, maar... Je uh, spreekt elkaar in het Engels toe, althans je typt dat in, onder in een klein balkje. Yeah. Om te vertellen van uh, partner, of uh, ik ga er vandoor of ik moet even naar het toilet of... Uh, ik heb telefoon of eten of ik ga slapen maar in ieder geval dat zijn zo de gesprekjes die je hebt. Dan nou, kl klinkt het alsof je het zo vaak speelt als je elke keer moet zeggen ik ga naar de wc of ik ga eten nou, of ik ga naar, ik ik ga naar bed. Nou ik speel heel veel, maar ja. de anderen die hebben ook een tekstje er natuurlijk onder. Ja. En, en dat is erg leuk. Maar en als ik wil wel niet wel onbeleefd het zijn. Niet zo omdat Dat was jouw laatste zinnetje. En van die mevrouw van dat triktrak, dat ken ik ook, dat heb ik ook dat spel, dat ja, ja. heet inderdaad ook bekemmen. En ik uh, ga regelmatig naar Turkije. En op de straat, in de straten, in de winkelstraten, dan zie je alle ja. turkjes buiten zitten. Met een klein tafeltje en twee krukjes. Of dat twee klopt. Krukjes. Ja. En dan zitten die mensen eromheen. En die zitten nou winkeltje aan winkeltje bijna drukvrak te spelen. Ja, dat is, ik was zelf in Istanbul een aantal jaar geleden. En mm -hmm. dan da, da heb je Taps, Taksim Square dat is zo'n ja. groot plein daar. En dan heb je inderdaad een aantal straten met cafés. En er zitten echt, ja. inderdaad... Niet, nou, ik geloof niet dat het ze allemaal zijn. Maar heel veel mensen te spelen. Allemaal heel bekennen. Veel. Ja, ja, ja. Ik kom uit een spelletjesfamilie. Ja, dat is wel te horen. Uh, in de familie zijn er natuurlijk... We hadden acht kinderen thuis. En uh, er waren er bij die het interessant vonden. Er waren er ook bij die er eigenlijk een beetje voor wegliepen. Maar wat wij al vroeg deden in het gezin was... Uh, kaarten, 31. Hè? En dan kreeg je van je vader drie centjes per persoon. En daar ja, kon je mee spelen. En uh, wie won, die had uiteindelijk de pot. En dat was vaak mijn moeder. En die spaarde dan die centjes. En als je dan een week later op zaterdagavond weer ging kaarten... En kwam dat portemonneetje wat ze geborduurd had naar boven. En dan kreeg je allemaal weer drie centjes terug. <lacht> en dan begon je weer. Ja, wat leuk. En dat was leuk. Ja. Maar wat ik zelf met mijn kinderen heb gedaan... Ik heb zelf vijf kinderen. En dat vond ik eigenlijk wel in de tijd. Ik ben in 84 gescheiden. Mm -hmm. En toen zat ik met vijf kleine kinderen. En die kwamen toen allemaal in de puberteit. En die moest ik een beetje binnenhouden. Want anders vloog me alles alle kanten uit. Ja. En uh, omdat ik een spelletjesmens was... en de kinderen dat ook wel een beetje wisten... ben ik begonnen met joelen. Maar ja, dat, uh, dat vinden ze op een gegeven moment niet meer leuk. Want dat duurde te lang eerder eh, als ze weer aan de buurt waren... als je met de hele club was. Dus die ja. gingen naar de wandel. Nou, dan gingen we andere spelletjes doen. En we hadden op een gegeven moment tafels. Daar zaten ze te dammen. Daar zaten ze strategos te doen. Ik zat wel eens met studenten die ik op de kamer had... Zaten wij uh, uit Brabant wat rikken te doen. En uiteindelijk zijn we geëindigd met risk. Ah, leuk. Omdat we de kinderen, die, ja, die wilden natuurlijk bij ons de stad in, de grote stad in. En om dat toch een klein beetje tegen te houden, begon ik zaterdagsmiddags al met dat risk. Dat zetten we op tafel en dan kwamen er ook de vrienden en de vriendinnen. Maar meestal de vrienden. En dan uh, ging ik ondertussen... Dakpan opzetten en dat was eigenlijk iedere zaterdag zo. En hun zaten te dat duurde uren natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Monopoly hadden ze al gehad, dat was al een fase daarvoor. Maar risk, dat was zo ja. eigenlijk het nieuwe spel in, in hun leeftijdscategorie. En dat vonden ze leuk, want dat was een beetje een vechtspel. Hè? Ja, vernietig alle Rode Legers. Ja, verover ja, Australië en Afrika. En ja, ja. ja, ja, ja, ik vond het ook spannend. Maar dat en was dat... uw trucje om de kinderen binnen te houden? Nou, een trucje, ja. Want ze vlogen me alles de, de, de straat ja, op. En ja. dan wist ik niet waar ze uithingen. En nee. ik stond er alleen voor. Ik denk, ja, ik moet het thuis gezellig maken. Ja, Dan, blijven ze dan hou ik ze een beetje onder controle. Ja. Ze gingen natuurlijk wel, maar dat was dan alweer een tijdje daarna. Ja. En maar... dan had ik één fles cola of één fles sinaas of cefnub. En er konden precies <laughs> vier, vijf. Maar als ik nou kleine glaasjes had, konden er zes uit. En dan kregen ze allemaal een glaasje. Nou. En dan hadden we vijf zakken patat. Ik weet niet of je die voorgebakken patat kent. Ja, de blauwe zak, de bekende de boer, blauwe zakken zak. Albertijn of de kool op, dat gaf niet. nou dan stond er één jongen uitjes te snijden en weer een ander die deed alvast in de pan. En zo, iedereen die even zat, die moest meehelpen. Ja, ja. Vijf zakken gingen erdoor. En, en, en nog frikandellen erbij, kroketten? Ja, ook, ook, allemaal. Ja, Sjonge, ook jongen. allemaal. Maar dat was wel een gezellige boel bij u thuis. Maar dat moest het wel zijn, ja, want je moest ze binnenhouden. Ja. Nou, dat wilde u graag. Dat hoefde natuurlijk niet, maar dat wilde u graag. Nee, maar ja, als... dat als het toen ze in 1819 19 werden. Nou, Vlogen ze duur, ja, dat... maar nog spelen we spelletjes. Maar nu heb ik wel even een vraag. Die, heb ja. ik al, die wil ik al vanaf het begin vragen. En dat hoort niet, want u bent een dame. En die vraag niet naar de leeftijd. Maar ik ga het toch doen. Els, hoe ja. oud ben je? Ik ben vorige week 72 geworden. 72, nou dat vind ik zo leuk. En dan ja. doe je online bridge. Ja. Ga op de computer. Op de computer, Dat vind ik dat vind ja. echt heel erg leuk. En dat doe ik al een paar jaar. En ja, dat heeft een leuk. vriendin van mij gezegd. Dat, dat stel ik bij jou eens even in je computer. En ik doe het iedere avond. Ga ik een uurtje zitten voordat ik naar bed toe ga. ga een even een uurtje, Brittje. Maar, maar en doe je dat ook nog wel eens in het echte leven? Ja, ja. Ik zit ook nog. twee, drie clubjes. Goeiemorgen, Els. Je ja, bent wel ja, echt een spelletjesmens. Ja. Ik ben een echt spelletjesmens. <laughs> ja. Ik ken ook drie keer in de week. Ook en nog. Ik ben heel actief. Heel ja, actief. nou hartstikke goed. Blijf dat doen, Els. Ik ben echt... een enkele kleinzone. En op, in twee gezinnetjes pas ik op. En dan mag je ook altijd spelletjes doen. En kwartetten en, en al... memory. En, en puzzelen. puzzelen. Ook nog. Van ja. Duizend stukjes doe ik. <laughs> en memory. En ja, voor alles met die kinderen. Ook allemaal die spelletjes die ze hebben. Ja, dat is heel erg leuk. Els, ik kan uren met je doorpraten, maar ik ga het niet doen. Want er zijn nog zoveel nee, met andere mensen die willen ga praten. Ja. Ik vond het leuk om eventjes... Ik doe dit nooit, maar ik, als er spelletjes komen, dan, kom je bij, dan ben je met mijn man... Nou, ik, ik, ik, ik vond het een heel erg leuk gesprek en ik, ik, ik wens je heel veel plezier nog met alle spelletjes. Ik luister verder, want ik lig toch wakker, dus kan nou. ik heerlijk nog even luisteren wat de andere <laughs> mensen... Allemaal, dat, dat komt allemaal boven, heel, tot de uh, make-up en alles toe. Ja, hoor, goed, Dag goed. Els, dankjewel Dag, voor jongen, je bijdrage. Doos. Dag. <laughs> Geweldig, wat een, wat een leuke mevrouw. Het zou je oma maar zijn. Um, dan krijgen, gaan we even naar een mailtje, want die krijgen we ook nog binnen. Hallo, vroeger en nu met mijn kinderen, want opa gooide nooit wat weg... speelde ik Electo. Je ja, had daar allemaal kartonnen sheets verdeeld over twee vlakken. Links stond bijvoorbeeld een vliegtuig en rechts een piloot. Door middel van twee elektrische staafjes moest je dan prikken... en als de combinatie klopte, dan ging er een rood lampje branden. Je moest prikken in twee gaatjes met aluminium. Geweldig voor kinderen om combinaties te zoeken. En nou lees ik dit en nou weet ik weer hoe het eruit ziet, want mijn oma had het ook. Dan had je um, een, inderdaad een soort van prikketjes in je handen. Een soort van, uh, van die prikkers die je op een prik, prikbord kan doen. En dan zet er inderdaad een beetje stroom op. En dan moest je met die twee dingetjes, die zaten aan een draadje aan de doos vast. En dan moest je een combinatie maken van een beroep en een, nou ja, hartstikke, ja, misschien weet je het ook wel weer, wat leuk. Electro. Nou... Um, leuk om te krijgen, een luisteraar. Want zo wordt de mail ondertekend, een luisteraar. Nou, wilt u ook nog verhalen vertellen over spel, spelletjes van vroeger? Of waar u nu allemaal mee bezig bent en wat u doet? Of welke spellen online zouden moeten komen? Of juist helemaal niet? 0800-1121-nacht.eo.nl Of uh, u stuurt ons een tweet via uh, op 1 En uh, dan uh, gaan we dat hier gewoon lezen. Dus 0800 1121 Nacht.eo.nl of at de nacht op 1. Dan ga ik even water drinken en wat telefoontjes opnemen. Georgia A rainy night in Georgia It seems like it's raining all over the world I feel like it's raining all over the world Neon signs are flashing Taxi cabs and buses passing through the night A distant morning of a train Seems to play a sad refrain To the night Like it's raining all over the world How many times I wondered It still comes out the same No matter how you look at it Or think of it It's life And you just got to play the games Place in a boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest and I feel fine. Ah. But it's a rainy night in Georgia. I feel it's raining all over the world. Kind of lonely, that. And it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely people? And you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining. Raining, raining, raining over the world. Nou, wat een geweldige stem. Brooke Benton. Hij leefde van 19 september 1931 tot 9 april 1988... En nou, dit is een prachtig nummer uit uh, 1970, zijn uitvoering dan. Rainy Night in uh, Georgia. Het is geschreven door Tony Joe White in 1962. En die versie van uh, Brooke Benton is eigenlijk wel uh, de bekendste. Het staat op allerlei uh, leuke, goede verzamelalbums. Dus vindt u het nou een, een mooi liedje? Zoek het even op. Rainy Night in Georgia van Brooke Benton. Ja, het wordt uh, druk gebeld, getelefoneerd, zoals we het mooi kunnen noemen. En aan de telefoon hebben we eerst Anemiek de Helden. Goeied. Goedien. Of is het Anemieke? Nou, Annemiek eigenlijk. Oké, okay, nou, ja. dan, dan doen we het gewoon de, zo. De leeftijd verbijt voor die e. Oh, ja, heeft dat met leeftijd te maken? Nou ja, als kind was het Anemieke. En uh, laat is het anemiek geworden, oh. eigenlijk. Nou, ik dacht dat dat ja. vooral met, met, met Lord. Je was bijvoorbeeld dat een dat, dat meisje eerst Lotje heette. daarna Lot. Maar Annemiek en Annemieke, dat wist ik niet. Nou oh ja, ja, zo bij mij is dat zo gelopen. Nou, oké. Okay. Maar dan noem, ja. je, dan, dan noem ik je gewoon Annemiek. Okay. Annemiek, we hebben het over spelletjes. Ja. ja. En ben jij ja. nou ook iemand die er echt van houdt of zegt... nou, blh, doe mij maar iets anders. Nee, ik vind het heel erg leuk. Ik heb wel voorliefdes... Ik kom zo bijvoorbeeld bij een uh, broer in Gouda en die heeft een paar kleinere kinderen dan dat ik heb. En, uh, ja, en die, uh, die jongen die wil erg graag Monopolyer spelen. En nou ja. ben ik de tijd van ben ik voorbij. En Is dat zo, ja? Ik, ja, ik, ik, het hoeft voor mij niet meer. Het duurt allemaal zo lang. <laughs> en toen... Uh, en maar nou vind ik dus de eerste beste keer dat ik daar naartoe ga, dan moet ik uh, daar uh, Monopoly gaan spelen. Gewoon. Okay. Want, uh, voor uh, voor Martin te keren, te ple ple plezieren. En wat is, okay. wat, wat is bij Monopoly jou, jouw tactiek? Want ik heb echt bij Monopoly, als je, uh, ik vind altijd als je Utrecht hebt, dan win je. Oh ja. Dat oh, is eigenlijk altijd zo. De... Moet je dat maar, maar, maar, heb jij ook een tactiek met Monopoly? Of doe je maar gewoon wat je oh, denkt? Ik doe maar gewoon. Ik, uh, <laughs> ik heb helemaal geen tactiek. Nee. Zeker niet met dat, ja, dat hopen geld. En dat, uh, dat, dat is hetzelfde als met Riks. Dat vind ik denk ik nog ergelijker. Dat, uh, dat veroveren en zoiets. Nee, dat hoeft niet voor mij. Uh, wat. Wat legt eraan hoeveel mensen we bij elkaar hebben, maar ja, we doen dus erg veel claviersen. Kijk, altijd goed. Er zit ook een klaviersclub. Daar De uh, club praat uh, ik dus één keer per week mm -hmm. en uh, ongeveer één keer per maand een uh, toernooi. En verder, uh, wat, uh, wat ik op het ogenblik heel erg leuk vind, is uh, fase 10. Wat is dat? Dat heb ik ook nog niet gehoord te horen noemen. Nee. Dat is een, uh, ja, dat is een uh, spel uh, een kaartspel uiteindelijk. En dat uh, dan moet je tien fases doorheen lopen. En uh, nou ja, nou, wie je dus op het einde het minste punt hebt. Dus die, uh, die heb je gewonnen. Okay. Maar da, uh, dat, ja, dat vind ik op het ogenblik erg leuk. Een paar jaar terug is mijn moeder overleden. En toen hebben we dus, er, als zij lachte te dommelen, hebben er we erg veel Scooby-Doo Ja, ik zeg altijd Scooby-Doo, maar het is geen scooby natuurlijk. Maar dat... Maar, maar dat ja, nou weet ik de echte naam niet meer, maar goed. <laughs> scooby uh, dat, is, dat het, is die hond. De, dat is ook een kaat. Oké. Okay. Dus wel erg leuk iets om te doen. Skibbo, zou dat kunnen? Ski, uh, Skibbo, ja. Ja? ja. Nou, ja. kijk, daar hebben we. Technicus Joop ook voor. Ja. En wie uh, weet dat? Verder, een van de nieuwste spellen die we dan hebben is uh, Touché. Oh, dat zegt mij dan weer niks. Ja? Nee. Ja, ik ben er nog wel. Nee, dat, dat zegt mij niks. Het spel. Oh, oh het spel zegt je niks. Nee. Ja, uh, ja dat, uh, dat, uh, dat, dat ben ik ook... Uh, ja, op een gegeven moment kom je dat tegen. En uh, dan uh, ga je dat dus doen. Ja. En dan uh, is het weer een tijdje weer een nieuw spel. En dan is het weer erg leuk. Ja. En het legt er ook heel erg aan wie, wie daar aanwezig is, hè? Met, uh, met wie en wat je doet. Ja, dat is zeker waar. Nou, Annemiek, An An ik ga het gesprek uh, to toch maar een keer aan het einde brengen. Want ik vind het leuk om met je te praten, maar ik heb nog, iemand aan de, nog twee mensen aan de telefoon die oh, wachten. Ja. Oh ja, en ik had ook horen noemen Knasta, dat, dat vind ik dus ook een heel leuk okay. spel. Oké, nou, dan, dan weet iedereen Want... nu wat jouw, leuke, wat jouw favoriete spellen zijn. Dankjewel Annemiek en ja, ik wens je een nacht. En uh, een gezellige aflevering verder. Nou, dankjewel, dat gaat wel lukken ja. zo. Ja, maar als alle mensen zo gezellig bedankt. zijn als jij, dan komt het helemaal goed. Okay, Dag Annemiek. Prima. Doei doei. Dan gaan we naar Stefan, nacht. Goeienacht met uh, Stefan. Ik, uh... Stefan, zou je eerst hier de radio uit willen zetten of heel zachtjes? Want volgens mij hoor ik een galmpje. Nee, ik hoor mezelf ook. Ja, zo. Er is zo beetje Hallo? Hallo, ja, hij is weg. ben je er nog? Ja, hij is weg. De e ja. Nee, ik uh, heb een spel geleerd van mijn opa. Ja. En uh, dat heb ik als kind af of aan uh, opgepakt en een beetje gespeeld. En verder laten liggen. Uh, tot ik dus uh, sinds kort dat weer merk dat vrienden van mij het uh, ook spelen en kunnen. Dus uh, ik ben uh, tegenwoordig vrij actief weer aan het schaken. Kijk, maar dat mag je volgens mij helemaal geen spel noemen. Dat is een sport. Uh, sport, denk sport. Het is inderdaad ja. wel, als je een partij gespeeld hebt, dan uh, voelt het wel... Uh, Alsof je vroeger een poefwerk gemaakt hebt. Ja. Ja, dat, uh, het is veel nadenken, hè? He? Maar het is ook... Uh, het is zet en zet. Ik speel zonder klok. En het is nadenken, tactiek. En uh, strategie. En, uh, en ook sociaal gebeuren. Ik kan nog een balletje maken tussendoor. Een drankje erbij. Uh, ik ook zelfs een sigaartje erbij. Ja, dat, dat hoort er bijna bij, hè? Dat hoort er ook bijna bij. Dat heeft mijn opa overigens ook. En uh, ja, ik, ik, ik beleef daar uh, veel, uh, veel plezier aan. Ja, dat, dat hoor ik. Maar uh, um, ja, ik, ik vind het gewoon te moeilijk. Te moeilijk, ja. ja. Weet je, ik, ja, ik, ik, ik zelfs, heb, ik heb gewoon betekent. het inzicht niet, denk ik. Dat zou kunnen, maar het kan ook zijn dat je bang bent om een domme zet te maken. Nou ja, het, het is volgens mij ook met Schaken, en dat kun jij ja natuurlijk bevestigen of ontkennen, dat je het heel veel moet spelen. Uh, ja, bij mij is dan jong geleerd, oud gedaan. Ja. Uh, heel veel kunst, klopt ook. Ja. En uh, een bepaald soort van uh, strategisch spel in zicht, uh, ja, dat komt er wel bij kijken. Ja, misschien dat het bij mij daar gewoon aan ontbreekt. Maar, want... Dat wil ik niet zeggen, maar nee, uh, ik wel. iedereen heeft zijn eigen kunst. Ik weet niet in welk spel jij ja, goed. Een andere damt weer en ja. uh, dat, dat kan ik dan weer niet. Nou ja, klaverjassen, daar ben ik wel aardig goed in. Ja, ik vind het zo lastig met die uh, meis is het aas het hoogste en de tweede het laagste. Met de klavias dat een beetje door elkaar gehuurd geloof ik. Ja, ja, want dan heb je de troefkaart en daar is de Boer de hoogste en dan de Nel is ja, de tweede. We ja, ja, oh, ja. beginnen niet over, want uh, ik krijg alweer nog ja. een potje te spelen. Nee, dat vind ik dan weer ingewikkeld. Ja, ja, ja. ja. Ieder zijn aan. -ie Juist. Voor mij is het uh, met pakje aan nu uh, schaak. Het nou, leuk is dat veel mensen het omheen ook spelen. In mijn buurt een schaakcafé. Dan kom ik dan uh, ook nog wel eens. Dus het is dus echt een hobby geworden. Nou, leuk. Bl blijf het ook doen, zou ik zeggen. En, ja, leer, het ja, ja. Weer, en, en leer het ook weer aan andere mensen, hè, want het moet gewoon blijven bestaan. Ja. Stefan, dank ja, je wel. Ik, heb, ik, heb ik ga weer verder, want er hangt nog een mevrouw aan de telefoon. Ja. Dat is mevrouw Koops van 84. Dus Stefan, ik wens jou een fijne nacht. Dank je wel. En uh, nou, misschien tot de volgende keer. Oké okay, dan. Dag, Stefan. Dag. Mevrouw Koops. Ja, nou, ja over monopolie, weet je dat... Dat deden wij ook toen onze kinderen. Maar dat moest al 14, drie, drie weken. bleef dat op tafel samen. Dan had je bezittingen. Weet je wel, dat moest ja. niet opgeruimd worden. En ik zit nu nog met 10, 15 kilo knikkers. en 10 kogels. Gingen we hier in de kamer, ik heb een grote kamer met vloerbedekking. Ja. en dan gingen we knikken, een borst aan de kant. en dan zorgde dat je drinken. Maar, maar mevrouw Koops, ja. um, met dat monopolie. zei u nou dat het drie weken bleef staan? Op zaterdag, ja. Dan gingen we op een groot bord eten. Ja, want dan had je bezittingen en had je Ja, bedrag. huizen en nee. hotels mocht je bouwen en niemand mocht natuurlijk eraan komen. Nee, nee. nee. En dat speelde dat, u altijd dat, wel graag? Dat zegt u? Dat speelde u wel graag vroeger? Ja, met de kinderen. Ja, ze zijn ja. nu 51 en 47. Dus ze zijn de lang getrouwde zelfkinderen. Nou, dan kun je nog steeds monopolieën, toch? Nou, nee, dat komt... Nee. Kijk, 22 jaar geleden, toen die televisie kwam en alles... Ja. Internet, Mijn zoon is uh, webmarsen bij de politie in Amsterdam. En mijn dochter is inhalen, mijn secretaresse. Dus ik bedoel, dat is nu uit de tijd, weet je? Ja, maar ja. dat, maar ik dat, dat vind ik zo'n onzin. Dat je ja. moet gewoon blij spelletjes blijven doen. Ook al is er internet of televisie. Dat is alleen maar gezellig. Kijk, bij de televisie ja. ga je niet ja, praten. Ik, ik denk dat nu wat jij zegt, dat ik mijn tafel uit ga klappen. En dat ik het gewoon voor de dag al. Nou, kijk, dat vind ik nou mooi. Dat we dat zo voor elkaar krijgen. En ja. weet u wat ik denk? Dat ze het ja. nog leuk vinden ook, omdat ze net als u de goede herinneringen aan hebben van vroeger. Ja. En het leuke van Monopoly en zo is, is dat je gewoon tijdens het spel gewoon kunt praten. Ja, je, kan ruzie, je kan natuurlijk ook ruzie maken terwijl, maar je kan ook gewoon praten over hoe het gaat. Ik hoorde eens een keer op de radio, toen zei dat meisje. Oh, zeg ze, maar, ik heb zoveel bezet. Als ik naar de wc moet, dan neem ik het mee, hoor. <laughs> <laughs> en dan ben ik eigenlijk nooit vergeten. Waarom? Nee. die dat wij speelden. <laughs> ik denk, je kan je toch zien hoe fantastisch mensen kunnen zijn. Hè? Ja, leuk is dat, hè? Nou, dat wou ik je alleen. Hoe heet je ook weer? Ik heet Sietse. Sietse, oh ja, Sietse. Ja. Sietse mag ik je bedanken. Nou, ik, ik, nou, dat mag, maar ik wil eigenlijk u bedanken. Nee, waarom? Nou, omdat u naar mij belt. Ja dat weet ik wel. Ik luister heel veel naar dit programma. Oh, kijk. Ik ging toevallig vanavond om half uur naar bed. Ik denk, ik wil wat slapen en dan luister ik een paar uur. Ja, ik moet natuurlijk ook overdag. Je moet wel je rust hebben. Hè? Ja, ik ook hoor. Ik ga zo meteen gewoon om zeven uur ga ik slapen. En tot hoe lang mag je dan slapen? Nou, ik mag... Dan um, uh, nou, moet je werken. Ik, ik, ik moet om twee uur moet ik weer in Hilversum werken. En je moet dan nog reizen van tevoren? Ja, dan moet ik nog een uur reizen... Maar dat gaat allemaal goed Komt komen, want ik ben Groningen, nog maar Ik kom van Gaffel en Nijf Nee, in Ede. Ede, oh ja. Maar ik ben, ik ben nog een jonge knul, dus het gaat me gewoon lukken. Nou, ik... nou toch. Ah, natuurlijk wel. <laughs> mevrouw Koops, ja? ik, ik ga u toch stiekem lekker u bedanken. Ja, nou, heel erg ik, leuk. Het ik, ik, leuk. leuk dat we even gesproken Ja, zeker. En ga nou, zet gewoon dat bord op tafel. Met het ja, spel. dat zal ik doen. Oké, okay, dag mevrouw Koops. Ja, dag. Dag. Nou... Wat een leuke mensen allemaal vannacht. Dat lijkt wel of alle spelletjes mensen, hele vriendelijke mensen zijn. Ik zou bijna zeggen dat de hele wereld uit spelletjes mensen zou moeten bestaan. Maar ja, er zijn vast ook hele gemeene mensen die spelletjes spelen. Goed, um, even genoeg gepraat weer. Ik um, ben mijn stem misschien alweer eventjes een beetje zat. Dan is het de hoogste tijd dat we muziek gaan draaien. En dat is uh, Tracy Chapman. En uh, deze keer geen uh, fast car, maar talking about a revolution. En ondertussen... Je Kunt u natuurlijk gewoon blijven bellen. Dus doe dat ook vooral. 0800 112 1. You know, talking about a sounds. Like a whisper. Don't you know, about a like a whisper. While they're standing in the welfare lines. Crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines Sitting around, waiting for a promotion Don't you know, talking about a revolution sounds yes, Who are people gonna rise up and get their share? Yeah? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run run?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 Ja, en dat noemen ze nou een intro crash. Dat betekent dat je dwars door de tekst van een nummer heen zingt. En dat is een doodzonde als DJ, maar gelukkig ben ik geen DJ, maar presentator. Zo heb ik me daar even goed gered. Dat was uh, Tracy Chapman met uh, Talking About The Revolution. En ik wilde nog zo graag zeggen dat u kunt blijven bellen naar 0800 1121 dat ik gewoon Tracy gewoon haar eerste woorden niet gunde. Nou, dat, excuses Tracy als je dit hoort. Goed, we hebben het over spelletjes vannacht. En um, er wordt druk gebeld en er wordt uh, ook getwitterd. Zie ik dat er een eentje staat bij de Twitter. En dan gaan we even kijken. wat. Kijk. En die zegt 3 kilo knikkers met Monopoly. Knap hoor. Teun, goed luisteren als mevrouw Koops iets vertelt. Helemaal niet. Het gaat eerst over Monopoly en daarna ging het over knikkers. Goed dingen kunnen scheiden, Teun. Foei. Gaan we nu naar Erik. Goedemorgen of goedenacht, Erik. Ja Goedemorgen. Ja, met Erik, ja. Ja, dat ja, zei ik, ik al. Ik, allemaal leuk en aardig, maar ik mis eigenlijk computerspellen. Kijk, dat klopt, want we hadden het over bordspellen... Ik ben dol op uh, roleplaying games op de computer. RPG's. Ja, ja. ja en, en als je RPG uh, zegt, dan klinkt het heel agressief. Wat? Als je RPG zegt, dan klinkt het heel agressief. Ja, nee, dat is niet. Want dat is niet zo. Het zijn meestal uh, ja, uh, geweldige landschappen. Uh, Een beetje, beetje, hoe heet dat? Uh, Lord of the Ring-achtige toestanden. Maar dan hoor ik dat we het over World of Warcraft hebben. Nee, nee, nee. Niet. Dat speel ik niet, want dat is online. Dat vind ik niet leuk. Dat zijn okay. allemaal andere mensen. RPG's, dat doe je gewoon in je eentje. Oké. Okay. En, en, en wat vind je daar nou zo leuk aan? Um, nou, gewoon. Het is, uh, visueel is het, vooral met name tegenwoordig, overdonderend. Je zit gewoon in je eigen avontuur, in je eigen spel. En um, ja, er zijn zo ontzettend veel met name tegenwoordig. Je kan zoveel... ...dingen doen... Ik, ik, ...ik noem maar wat... ...je kan bijvoorbeeld van tevoren kiezen... ...ga ik voor de... Uh, ...de weg van het licht of de, de Path of Darkness. Oh, is dat klinkt bijna bijbels. Ja, dat is het ook haast. Oh, ja. Ik noem maar wat, je komt in, in een dorp... ...en als je dan de Path of Light... ...dan kun je bijvoorbeeld die, die boeren helpen... ...met... Uh, ...ja, een kudde wolven die hun vee uh, uitroeien... ...of zoiets, hè. Ja. Maar... maar kies jij de Path of Darkness... Dan kun jij je voordoen als de nieuwe messias. Oeh. En dan kun je dus die boeren... En dan moet je dus wel een hele hoge level van persuasion, uh, persuasion overhalen. Ja. Hebben, als je dat hebt. Dan kun je die boeren dus uh, zo gek krijgen dat ze hun kinderen over in de kerk. Nou ja zeg, dat klinkt echt als een heel raar spel. Nee, dat, nee, dat is... Uh, nou goed, en uh, doe je dat, dan krijg je ja, extra punten. En in plaats van een demon kun je dan een uh, greater demon... Uh, Oproepen. Nou, ik, ik hoor dat ik dit spel totaal niet prettig vind. Ja, maar het zijn wel hele... Ja, je kan ook de Path of Light. dan ben je juist een hele goeie. Ja, maar dit klinkt, klinkt wel een beetje duister allemaal, verder. Ja, maar die, die spellen die zijn ook redelijk duister. Ja, maar Daarom, wat uh, maakt het dan het leuk? Het maakt niet dat, ja. uh, dat kinderen die dingen spelen. Nee. Je vindt eigenlijk dat alleen volwassenen dat zouden moeten doen? Ja, feitelijk wel, want... Het, er zijn echt uh, hele morele keuzes die je moet maken. Ja, en, en zo te horen kun je ook goede foute keuzes maken. Dat kan niet. Dat, is een, dat, is een, dat kan, kun je ook foute ja, keuzes. maar als je kies voor darkness, dan, uh, dan is het natuurlijk... Uh, ja, dan ga je er ook voor. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk het aardige ervan. En dat is natuurlijk ook weer het... Uh, uh, oh ja, dat is Theo. Uh, de hand van uh, het kwaad zit wel in die spellen, ja. Ja, op een bepaalde kijk. Op manier. Ja, dat dacht ik. Maar het. Is, uh, ze zijn fascinerend. En het ja. ziet dat tegenwoordig visueel is het zo mooi. Het is net echt. Ja, maar ik geloof toch dat ik het liever bij bordspelletje zou, Erik, als je het niet heel erg vindt. Is dat zo? is een ding. Ja, maar dit is, dit is wel de nieuwe trend. En ik, als je hier je ogen voor sluit. Dan uh, denk ik dat je bepaalde dingen mist. ik heb ook heel veel computerspellen gespeeld. Commando's en, uh, en nou, wat heb je nog meer? Call of Duty en, en allemaal race spellen en zo. En dat vind ik leuk, zat. En daar hoef ik geen duistere demonen en weet ik wat uh, je bij te krijgen. Je keer Arcanum. Je weet niet wat je overkomt. Nou, ik ga, ik ga gewoon eens eventjes op onderzoek uit. Erik, dank je wel. Hey. hey, doei. Dag. Gaan we naar mevrouw Hofstra. Goeienacht. Goeienacht. U spreekt met mevrouw Hofstra. Ja, dat dacht ik al. Gelukkig. En, uh, ja. Uh, wat ik ga vertellen is een heel ander spel dan wat u net hiervoor gehad hebt. Het was namelijk vroeger. Dan werd er een zak met pindas op tafel gegeten. We moesten pindas doppen. En dan gingen we het torentje bouwen. En dat ging dan zo. Je, je legde één pinda er neer. Daaronder twee, daaronder drie tot zes. En dan met de dobbelsteen gooien. Mm -hmm. En als je dan uh, zes gooide, dan mocht je zes, dobbel, uh, zes van jou... ...jouw uh, pinda's opeten. Net zolang dat jouw torentje op was... ...en dan mocht je beginnen met het torentje van die ander... ...die er <lacht> nog gaat liggen. Wat leuk. Dat was een ontzettend leuk spel. Ja. En dat kon eindeloos duren... ...want je had altijd wel trek in pinda's. Later heb ik het met mijn kinderen gedaan. Ik ben onderwijzeres geweest. Ik deed het zelfs bij de eerste klas... ...met uh, de kinderen... ...want ze kregen ze inzicht in, uh, in de hoeveelheid... ...van uh, wat zes was en wat vijf was. hadden ze heel gauw door... En het was ontzettend gezellig en goedkoop spel. Ja, maar de, de kinderen die daar heel goed in waren... waren het ook de dikketjes dan, daarna? Nee, oh, want dat niet. de Dobbelsteen deed het. Ja, oh, dus, je kon, dus het was geluk hebben. Ja, het was puur geluk hebben. Ja. En het was ontzettend leuk. En het kostte niks. Nee, nou ja, een paar pindatjes. Van, van die pindatjes die je ook aan de, aan, aan de vogeltjes geeft in de winter. Ja, uh... ja die, die, die, die waren dan niet meer lekker, hè? Dus je moest ze wel eerst zelf doppen. <laughs> ja, oké. Okay. En, en, en dat deden jullie dan? En, en ja. andere bordspellen ook nog? Of? Ja, mensen ergen je niet. M. Kijk, leuk is dat, hè? Uh, dan word je weer afgegooid afge ge en dan moet je weer ja, zes Oudeburg. gooien. En, en, en... Halma, dat heb ik nog niet hier gehoord. Halma. Ja, dat, even kijken hoor. Dat heb ik wel eens in de kast bij mijn ouders zien staan, geloof ik. Maar of ik het nou zelf gespeeld heb. Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, dat is erg moeilijk. Dat... Uh je kreeg een heleboel uh, van die dopjes, weet je wel, net als met uh, mensen erger je niet. Ja. En dan moest je over elkaar heen en dan moest je naar het vak aan de overkant en dan kon je slaan en je kon. Oh, ja, ik het zie was... het al. Met, met een soort stervorm was het. Ja, het was een stervorm. Oh ja, dat was inderdaad moeilijk, zeg. En ja. het was ontzettend leuk. Ja. Nou, echt, ik, ik hoor allemaal spellen terwijl ik denk van, nou, wat heb ik allemaal gemist in mijn jeugd of wat ja. heb ik er toch veel, juist wel veel gespeeld? Ja, wij, hebben veel wij speelden ook heel erg veel met de kinderen. Ja, dat moeten mensen wel blijven doen, vind ik dan. Ja hoor, Nu ook absoluut. Hè? Heel goed. En ik doe het nog met de kleinkinderen ook. Nou, blijf dat doen. Ja. En leer ze vooral ook klaverjassen en monopoly. Doe ik ook. Heel goed. Klaverjassen doe ik nog steeds. En, en, Prins, en, uh, je wat heb ik gedaan, maar dat... Uh, Speelt u dat Amsterdams of Rotterdams? Uh, Rotterdams. Altijd overtroeven, ook je eigen maat? Ja. Nou, daar ben ik tegen. Ik ben toch voor Amsterdam. Ja, hey. uh, Vroeger <laughs> deed we het altijd Amsterdam. toen woonde ik in Haarlem. Maar ik woon nu in Hellevoetsluis, dus dan, uh, ja, dan moet je wel met uh, Rotterdams gaan doen. Hè? Nou ja, dat hoeft niet, maar dat kan inderdaad. Ja, maar ja, ik bedoel, als je het met andere mensen gaat doen, dan, die spelen allemaal Rotterdams. Ja, die spelen allemaal Rotterdams natuurlijk, want die wonen daar. Ja. Nou, dankjewel voor uw tijd. Ik vond het ja. ook wel een aangenaam gesprek. En ik wens u nog veel spelletjesplezier. Dank u Dankjewel. Dag, mevrouw Ostra. Dag. Ja, dan is het alweer tijd voor muziek. En deze keer voor uh, Andrew Gold. En u kent het natuurlijk wel: Never Let her Slip away. En nu ga ik zeggen: voordat u gaat zingen, 0800 1121 voor spelletjes. We Andrew Gold, never let her slip away. Zo, so, ja, ik moest even terugrennen, want ik was even bij de technici, technicus. En we hadden het even over de uitzending. En toen was opeens het nummer alweer bijna afgelopen. Maar gelukkig ben ik net weer op tijd. En uh, heb ik aan de telefoon voor u Wil. Ja. Hallo Wil. Mijn, mijn katten mijn snappen er niks van. Die denken, wat moet jij nou opdoen op deze tijd? Uh, <laughs> ja. Die denken, het is kwart voor vier. Ga slapen, mevrouw. <laughs> ik denk, het is zeven uur. Ja. Maar, um, oké, okay, ik ben domme spelletjes. Ik begin mijn ochtend met. als ik opsta met een kopje koffie en een pot Scrabble. En in Scrabble heb ik altijd een beetje ruzie. Want de ei, de lange ei, is een i en een j, hè? Ja. Ik gebruik altijd uh, bijvoorbeeld voor azijn of bij de y. Het is natuurlijk fout. Maar ik heb een beetje moeite met. als je dus de ei als ij. gebruik je twee blokjes. Dus de j kun je later voor. ...klompje of huisje gebruiken. En dat vind ik dan zo raar. Maar het is wel zo, want ja. een ei is... Maar in, in lingo bijvoorbeeld is de ei gewoon in één blokje. Ja, nee, maar dat, dat is ook raar. En de Y is acht punten bij Scrabble... ...en de I ja. en de J bij elkaar zijn vijf. Ja. Dus wij hebben thuis de regel met Scrabble... ...als je de Y als een ei gebruikt... ...dan krijg je er ook maar vijf punten voor. Oh, dat is een goeie. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar goed, daar worstel ik dan soms altijd mee. Want ik denk, ja, ik heb maar zoveel punten, maar dat komt door die ei. Want dan staat die bijvoorbeeld bij wij En dan doe ik de B erboven, dan heb ik weer die ei. Maar goed, ja. uh, dat is niet zo En dan, dan uh, keer drie en dan keer, hè? Drie keer woordwaarde, nog het liefste drie keer letterwaarde ook. Ja, geweldig. Maar uh, rubik cup, dat vind ik helemaal geweldig. daar doe ik zo graag. Jij ja, vindt u dat nou, leuker dan Scrabble? Ik wil geen keuze maken. <laughs> Toch schrabbel niet kiezen, doe ik hè? Uren met mijn zus. doen we uren, uren, uren. Schrabbel. Maar ik speel op de computer, dus de scrabble. En uh, ook de Rummy Cup. Dus dan speel je soms met vier verschillende landen. En er is één Spaanse dame, en die houdt altijd twee jokers vast. Dus die wint altijd. Oh. Dus als zij op het scherm, uh, scherm, scherm staat, dan, uh, dan speel ik niet. Nee, dat snap nee. ik. En ik speel Rummy Cup met een oude mevrouw van 92 jaar. Daar speel ik Theominos mee en Cup En dat is de moeder van uh, Hans Beum, de schaker. Oh, nou, die ken ik wel. Daar heb ik een keer mee gegeten met Hans Beum. Oh, dat is leuk. En die, die oude mevrouw en ze is nog zo Pinter. Het gaat niet zo vlug meer, maar ze <laughs> met Cup ontzettend leuk. Ja, maar nu, nu had ik... Kijk, het leuke was Scrabble. En dat, dat, dat, dat, dat ga ik eventjes wat over uh, de iPhone vertellen. En nee, die heb ik nog niet zo heel lang, maar ik ben er best wel tevreden over. En je hebt, op de iPhone heb je apps... Nou, een ja. van die apps is Wordvoid. En dat is gewoon Scrabble op de iPhone. En dan kun je mensen uitnodigen. En dan speel je tegen die mensen speel je Scrabble. En ik pak even mijn telefoon erbij. En dat kunt u niet zien, maar dat vertel ik dan even. Nou, dan ga ik eventjes naar dat spelletje toe. En dan speel ik dus tegen vijf mensen tegelijk. Speel je naar Scrabble. Dat is ah, toch dat is hartstikke leuk. leuk? Ja, dat is leuk. Nou zie ik dat ik net tegen één iemand heb ik bijvoorbeeld Salon gelegd. En bij iemand anders heb ik Borde neergelegd. ...en bij een andere 48 punten voor het woord nazit. Nou, dat is toch mooi? Dat is hartstikke mooi. Ja, nou, maar dat ja, is het dus... leuke. Dat vind ik nou wel het leuke van de techniek van tegenwoordig... ...dat dat dan bijvoorbeeld kan. Zoveel mogelijkheden zijn ja. er dan ook, hè? Ja. Dan, ja, dat je dan niet thuis hoeft te zijn op te scrabbelen. Nee, je kunt een dingetje doen. Ja. ja. En mijn kleine zo natuurlijk uh, mensen erg je niet. En vroeger, memory, nou, dat won je altijd natuurlijk... ...want kinderen schijnen daar heel erg goed in te zijn... ...in het memory-spel... En uh, ik speel ook wel Rummy Cup. de termijn is elf jaar, dus dat, uh, dat doet hij hartstikke goed. Maar ik geniet ervan. Ik, mijn computer is voor mij nu, uh, ja, als je alleen bent, heel belangrijk dat ik daar eindelijk aan begonnen ben aan dat ding. En uh, dus mijn Rummy Cup, ja, dat vind ik geweldig. Twee, twee potjes en als je er eentje wint, krijg je eentje extra natuurlijk. En wil je meer spellen spelen, dan moet je dus dat betalen, is geen probleem, maar ik heb geen creditkaart. En, uh, en misschien is dat ook maar goed, anders zou ik er helemaal verslaafd naar de make-up worden. En ja. uh, Scrabble, ja, ik ben pas verhuisd, ik heb nog niet zoveel mensen hier. Ik ga misschien eens een briefje ophangen. Ja, voor van de week, wie wil met mij even... scrabbelen? Ja, uh, scrabble uh, spelen, want dat is, dat is echt hartstikke leuk. Ja. En uh, mijn uh, puzzelboekjes, anagrammen, vind ik helemaal verslingerd. Vind ik ook leuk, Het schetspelletje, dat is iets wat je dus uh, uh, zelf doet. Maar um, dat, ik, dat ik mevrouw Beum weer ken, vind ik erg leuk dat ik, ik ben zelf 79, en dat ik mevrouw Beum uh, van 92, dat ik daar een spel mee kan spelen, daar geniet ik echt Ja, van. dat is toch leuk? Ja, dat is ja. echt hartstikke leuk. Maar weet je wat nou ook leuk is? Gewoon met jonge mensen weer spelen, toch? Ja, ik ken zo weinig jonge mensen, ik heb uh, twee kinderen, één in Indonesië en één die woont. Ergens in een goede overvlak, he. en ik zit in Rotterdam. Nou, dat is vlak bij dus, ja. elkaar. Dat is een uurtje met de bus. Dat is een uurtje met de bus. Nou, ik heb invalide vervoer, dus oh. uh, ik stap niet dat zo gauw in de bus of zo. Nee. En, uh, maar dat is allemaal niet zo erg. Ik uh, vermaak mijn tijd uitstekend. En dankzij spelletjes onder andere. Dat hou ik mee. En, oh, en dinsdagsmiddag ga ik sjoelen. En als je twee jaar geleden tegen me had gezegd, sjoelen, dat nou, ga jij doen. Ik zeg, oh, absoluut niet. Nou, het is zo leuk. Met steeds dezelfde groep dames spelen we dinsdagmiddag jule. Oh, leuk. En één keer in de zes weken is een competitie. Heel erg leuk. Ja. Maar goed, als u nou volgende keer scrabbelt... Ja. dan weet u dus, als je de Y als een ei gebruikt... krijg je maar vijf, u punten. vijf punten. Ja. ik zal mezelf... Ja, want ik kijk echt in woordenboek... of ik het allemaal weer goed doe, weet je wel. <laughs> Dit zou ik je allemaal vertellen. En vindt u dat A qua mag... Ja. En IQ? Ja, qua, qua alleen ook, hoor. En IQ? En qua, mag, mijn zus doet QUE, maar dat mag niet. Nee, dat mag niet. En, en, nee. en IQ? IQ? Ja, dan mogen zoveel kortingen nat afkortingen natuurlijk, hè? Ja, maar dat gek is, de ene keer mag CM mag wel van centimeter, maar dan mag EQ van emotioneel quotient mag weer niet. Oh, dat zou ik eens dus op, op zoek in het woordenboek. Ja. Als het in het woordenboek staat, dan mag het, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, onder andere OA en zo, dat ja. soort dingen. Die controleert, hé, uh, hey, mijn kat zit met bloemen op te eten. Ik, <laughs> nou, ik slaat u doen... de kat van de bloem af, ga ik ja. eventjes verder met Ron. Goeienacht. Ik, ik ga een stukje verder doen, denk nou, ik. slaap lekker. Ja, dag mevrouw, ja, dag. mevrouw. Dag. dag. Gaan we naar Ron de Beveiliger. Dag Ron. Goedenavond. goeienacht. Ja, wij krijgen net een mailtje van jou en jij stuurt... Hey, goedenacht. Er zijn al heel wat spellen voorbij gekomen. maar wat ik nog gemist heb is Tricktrak, Begemmen. Dat vind ik persoonlijk een van de leukste bordspellen. Al is Tricktrak minder bekend dan begemmen. Maar dan heb ja. je niet goed geluisterd, Ron. Oh ja, ik heb net een bakje koffie gedronken met een collega. Dus het kan zijn dat ik dat net gemist heb. Maar... Ja, dat heb je dan zeker gemist, want daar hebben we met... Uh, even kijken hoor, met wie hebben we er ook weer lang over zitten praten. Volgens mij met mevrouw Zeventen hebben we het lang over Tricktrak gehad. En toen zei ik nog tegen de Um, maar dat lijkt heel erg op bekemmen. en toen zei ze, nee nee nee, dat is niet hetzelfde, maar volgens mij is het gewoon hetzelfde. Nee, dus, uh, dus uh, de uitvoerende regels zijn op het, de meeste gebieden hetzelfde. Het enige verschil is dat je bij backgammon daar heb je de, de steen al op het bord staan voordat je begint te spelen. Ja, dat zei ik tegen. Dat zei ik ook tegen dit. en toen zei ze toch, nee, dat is, het, dat is niet waar. En bij triktrak heb je bepaalde combinaties die je kunt gooien met de bobbelsteen die anders zijn. Oh, oké. Okay. Kijk, daar zit de verschillen. Want ik kan me bekennen dat speelde ik toen met mijn moeder en zij won altijd, dus daar heb ik hele slechte herinneringen aan. Hel, hel. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Um, uh, bij was altijd zo, dan, dan mocht je met één steen vier lopen bijvoorbeeld en met de andere zes. Of met één steen tien, als je dan vier en zes gooide. Tof? Ja. Nou, bij uh, triktrak heb je bijvoorbeeld als je één en twee gooit... Dan heb je tricktrack. En dan mag je dubbel 1, dubbel 2, dubbel 5 en dubbel 6 zetten. Zo, oké. Okay. En bij tricktrack geldt ook dat je altijd eerst de laagste moet zetten. Dus als jij 4 en 6 gooit, dan moet je eerst de 4 zetten. Als mm -hmm. je de 4 niet kunt, dan kun je de beurders niet meer afmaken. Nee. Daar kwam ook nog bij dat je bij tricktrack... Maar er zijn ook een beetje verschillende varianten op. Maar wat ik altijd speel is dat als je... ...je stenen binnen hebt gebracht, dus dat je klaar bent om zelf af te gaan rapen... ...dan mag je je stenen in het vak niet meer verzetten. Dus okay. als jij dan nog één, nog één steen alleen op de zes hebt staan... ...dan kun je alleen nog maar uit met dubbel zes. Ja. ja en dat ja. maakt het, vind ik persoonlijk, wat spannender. Want ja. als jij bij backgammon, als jij voor staat, ...dus je hebt al een paar stenen afgeraden en je tegenstander nog niet... ...dan is de kans 75 tot, uh, tot 90 procent dat je gaat winnen. Ja. En met denk blijft dat het eigenlijk tot het laatste steen blijft het, uh, ja, dat toch wel spannend. Ja, en heb je dat dan ook echt uren en uren gespeeld? Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Het is een verslavend spel. Als je er helemaal mee bezig bent, uh, ja, ik kan er dan moeilijk mee stoppen. Ja, en andere spellen ook die je echt veel hebt gedaan, want daar had ik net ook met de andere luisteraar over vaak, zie je toch dat je dan fases hebt. Dan vind je een fase dit spel leuk, dan vind je een fase dat spel leuk. Of is het bij jou altijd wel een soort van trick -truck geweest? Nou, dat is een beetje afhankelijk van in welk kanschap dat je bent. Ik denk dat trick een beetje ja, een coffeeshop-spel is. Ik denk dat veel mensen die vaak in de coffeeshop zijn geweest, die wel weten dat het daar veel gespeeld wordt. En uh, kijk, als ik dan bijvoorbeeld uh, thuis zat uh, met mijn vriendin of weet ik wel, of met familie, ja, dan speel je vaker uh, bordspellen zoals Monopoly. En wat ik zelf ook erg leuk vind, is uh, Bankroot. Wat is dat? Bij omgekeerd Monopoly. Okay. Dan gaat het eigenlijk om dat je zo snel mogelijk al je geld kwijtraakt. <laughs> ja. de meeste mensen hebben weinig moeite mee. Ja. <laughs> nee, maar dat is ook een heel erg leuk Voor Dat is ook nog niet zo heel erg gekend. Nee. Nee. nee, het klinkt ook leuk. Ja, dat Goed. is uh, een bepaalde opdracht te doen. Je moet uh, ja, een speelveld doorlopen. Ja. Dus... En er zoveel mogelijk geld kwijtraken. Nou, dat is apart... Helemaal ja. andersom met uh, Monopoly. Ja, ik, ga, ik ga eens even een keer op onderzoek. Hey, we moeten het uh, gaan afronden. Dank je wel, Ron. Oh, goed. En uh, rij voorzichtig. En uh, nou, Ik hoop dat er niks gebeurt vannacht. Nee, dat zijn wel rustig blijven, denk ik. Oké, okay, succes. Ja, dank je wel. Jij ook. Dan gaan wij snel nog naar een uh, laatste nummer. For you van Josh Garrels. En daarna is het alweer bijna vier uur. Wilt u nog bellen na navieren? 0800-1121 of uh, mail nacht.eo.nl well so MUZIEK my name and I will find you heaven and hell can't set. Nummer. Onthoud de naam, Josh Garrels for you. Die gaat zeker nog uh, heel groot worden. Ik heb alweer iemand aan de wacht hangen en die heb ik net verteld. Dat is mevrouw Van Reelwijk, die blijft hangen tot na het nieuws van 4 uur. Dus u ook. Tot zometeen.